Ieder mens kan tot volmaaktheid komen. De torah leerde zeggen: Koladam Ya'choli Jodke Moshe Rabbeinu shalom, Im yerzel zekeh Masav. Elk mens kan als Moshe onze leraar worden. Mogen de vrede op hem rusten. Indien hij wenst te verdunnen. Verfijn zijn daden. Laten we deze grote uitspraak eens van dichterbij bekijken, meer gedetailleerd. Punt 1. Er wordt ondubbelzinnig gezegd. Koladam. Elk mens, met andere woorden, ieder mens, ongeacht, zijn nationale, religieuze, etnische achtergrond of toebehorigheid. Dus zowel een Jood als ieder ander mens van alle volkeren der wereld. En dan, en, um, zijn capaciteiten aangeboren, talent of aanleg voor het geestelijk. Dus, Ongeacht, we hebben gezegd, van zijn nationale, religieuze en, enzovoort. Is. A. En B. Ongeacht zijn capaciteiten, aangeboren talent of aanleg voor het geestelijke. Punt 2. Verder staat er heel duidelijk: que moshe rabbin, als moshe onze leraar. Een mens kan worden als Moshe. Kijk naar de grootheid van de Torah geleerden Zij verheffen Moshe niet boven een mens. Maken van hem geen idool, God verhoede. En niet alleen dat zij hem niet boven de, groot, de grootste van de mensheid plaatsen. Maar zelfs boven de meest onbeduidende gehandicapten ingetogen. En zij wisten zonder twijfel waarom het zo is en niet anders. Maar als de ziel van Moshe in principe niet verschilt van de rest van de zielen van de mensen. Wat betekent dan de mogelijkheid om te worden als moshe? En juist hierom voegde zij, voegden zij de wijze toe, zoals, zoals Moshe Rabbeinu onze leer. Laten we eens naar de gematria, naar de getalwaarde kijken van de volledige bevatting van de kracht van de ziel van Moshe Rabbeinu. Moshe onze leren. Moshe Rabbeinu. Moshe heeft gematriëerd 345. Rabbeinu onze leren heeft gematriëerd 268. Samen worden zij 345 plus 268 613. Nu kunnen we begrijpen wat er door de Torah geleerden wordt gezegd. Moshe bekleedde zichzelf als gevolg van zijn individuele geestelijke werk. Hij bekleedde zichzelf zich met alle 600 voorschriften van de Torah. En daardoor en alleen daardoor verkreeg hij de toestand van heilig volmaken. Want alle voorschriften van de Torah zijn alleen gegeven voor het doel om een mens naar zijn volmaaktheid te brengen. Om in overeenkomst te komen met de eigenschappen van de schepper, die ingekleed is in de hieranbeen van de wereld, het zinnet. En elk voorschrift corrigeert, vervolmaakt een bepaald Orgaan, kli van een mens, waarvan hij er 613 heeft. Zoals we weten is de hele Torah de ontwikkeling van zeer en pin van de wereld atzilut. Met andere woorden, de ziel van Moshe Rabbeinu is ingebed in zeer en pin van de atzilut tot chokma. Want Zeiran Pin heeft negen scherot van zichzelf en Bina voegt de klie aan hem toe. Een mens kan zelf door zijn werk in Torah het niveau van Moshe Rabbeinu bereiken. Dat is bereikbaar door ieder mens. We zullen hier nog op terugkomen. Punt 3. En dat is de noodzakelijke voorwaarde. En we kunnen beter vraag stellen. En wat is de noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van dit grote niveau van volmaaktheid om te worden als Moshe Rabbein, Moshe onze leer? Ook hier verbazen de torah geleerden ons met hun onpartijdigheid. Hun toebehoren alleen aan de waarheid. Alleen aan de schepper en zijn schepping, In meer tzellen staat. Voegen zij toe. Als hij maar zal verlangen om zijn daden te verdunnen, oftewel verfijnen. Dus niet de aangeboren talenten, zoals bijvoorbeeld Joodse wortel hebben, een groot en slim kopje, etc. Maar die moet gewoon hartstochtelijk verlangen om zijn daden te corrigeren. En die komen ondubbelzinnig door ideeën, verlangens, bevattingen van zijn eigen tekort. Dat te bevatten leidt tot volmaakte. Maar nu komt er een vraag op: waarom stellen de Torah geleerden het komen? in de volmaakte toestand, gelijk aan de inkleding in de 613 voorschriften van Torah dus met Moshe en niet met Yeshua. Want het lijkt dat volledige volmaaktheid onmogelijk is zonder inbeding van de ketter van de van de absolute. Waarom staat er niet, ieder mens kan als Jeshua worden, als hij, hij naar verlangt zijn daden te zuiveren? Want Moshe zei zelf tegen het volk, na mij zal een profeet komen. Luister naar hem en doe alles wat hij, wat hij, wat hij jullie zal opdragen. Torah werd gegeven aan de mens in deze wereld, want hij is in zijn basistoestand de wens om te, ontvangen, om, om te ontvangen, om deze wens te transformeren naar de eigenschap van geven. Het is voor een mens mogelijk om zichzelf te bekleden met de voorschriften van de Tora, door die na te leven. En dan kan die mens opstegen naar het niveau Chokma, om te ontvangen van Chokma, van zierenpin van Adselut. Dit wordt aangegeven door het voorvoegsel als k in het Hebreeuws, als Moshe. Maar het is niet noodzakelijkerwijs Moshe zelf. Dat wil zeggen dat Moshe in werkelijkheid is opgestegen naar Gogma van de bin van de wereld het ziel. Hij werd Merkava, wagen, drager van de krachten van dit niveau, van dit geestelijke niveau. Ook elk, elk mens kan zijn daden corrigeren tot de Gogma van de bin en elk niveau dat lager is. Bijvoorbeeld, gogma van zeer van de wereld Asia, of uh, gogma van de wereld uh, Bria, of zoals wij zeggen, gogma van zeer en van, van tiferet van de wereld yetsira Het is niet belangrijk. Het, is, het belangrijkste is om zichzelf in overeenstemming te brengen met gogma van zeer van welk niveau dan ook. Om te worden als Moshe, onze leraar, en een zekere toestand van volmaaktheid te ontvangen. Dan bekleedt die mens zich in alle 613 voorschriften van dat bewust niveau, wat door hem is bereikt. En daarom staat er geschreven als Moshe Rabbein. Maar er staat niet geschreven als Yeshua. Want inderdaad is het zich bekleedend met de 613 voorschriften van de Torah, de bekleding in Zeerantin, en, en dat is exclusief ketter, dus met uitsluiting van ketter. Ketter wordt niet bereikt. Want Bina bracht de ketter naar beneden, naar de zeerantie. Bina is de ware eigenschap van geven, schenken. Het maakt in feite niet uit hoeveel een mens zijn daden corrigeert. Het maakt niet uit hoeveel hij zichzelf zou kunnen verbeteren. Zelfs tot het niveau van als Moshe Rabbein. De bereikte eigenschap van geven blijft relatief. Relatief in vergelijking met de ware eigenschap van geven, Yeshua, die voor een mens en zelfs voor Moshe absoluut niet te verkrijgen is. Duidelijk. Daarom ook joden die stipt de 613 voorschriften, de Torah, naleven, blijven niet in staat om te geven. Het is een soort uh, substituut van geven, als geven. Duidelijk, alle ook, kan je zeggen, alle rabbijnen, Rav, wie, wie dan ook is, die, en ook in van alle andere volkeren, die kunnen als, als, als of geven. Die kunnen geven, maar dan op een relatieve wijze. Als Alsof iets, een substituut van geven. Want de kracht van Yeshua is het mogelijk. Om alleen iets te maken dat leekt opgeven. Dus met andere woorden. Eh, zonder kracht van Yeshua is het mogelijk. Beter te zeggen staat het hier. Van de kracht van Yeshua. Beter te zeggen. Zonder de kracht van Yeshua is het mogelijk. Om alleen iets te maken dat lijkt op geven. Ja, corrigeer het bij jezelf. Dit is het geven, maar Yeshua. Uh, en ware geven is het weer geven van Yeshua. Wanneer een mens een tikkeltje boven gaat van Moshe en dan ontvangt van. Het licht van Yeshua, het ware geef. De mens zelf is niet in staat om, uh, om, te, om te geven. Samengevat, pas nadat een mens zich bekleedt met het niveau hoogma, het niveau dat heet Moshe Rabbein, Moshe onze leerlingen, dan kan het niveau van de hoge ketter Yeshua gaan schijnen. Tot dit niveau afdalen om de volmaaktheid van die mens te vervolmaken. De laatste loodjes leggen om het. Lijken van leken op geven, te transformeren in het ware geven. En daarom is de volmachtheid als Moshe Rabbeinu de volmachtheid aangetrokken van de zoon van de le. Alleen deze vorm van volmaaktheid kan en moet de mens in onze wereld verkrijgen. Het niveau als Yeshua, als de zoon van de schepper, bestaat niet in de mens en daar niet aanwezig, en dat kan ook niet. In feite zal er tot de algemene marticum, de algemene uiteindelijke correctie, altijd in ieder mens, met inbegrip zelf van zelfs Moshe Rabbeinu, beperking zal zijn, verborgen en overschaduwd, door de wens om te ontvangen, het punt van malgoed. En daarom probeer in, probeer in geen geval Yeshua na te doen, na te botsen zoals christenen dat proberen dat te doen. En nooit is geen christen, ooit is gelukt om waarlijk te geven. Het is altijd een, een dubbele moraal, dubbele christelijke moraal. Maar je weet, je ziet het wel, dat ook aan joden het, is het nooit gelukt. Ja, zonder ontvangen van Jeshua. Kijk nou, christenen die ontvangen die 6, die kennen die 613 voorschriften niet. Een deel daarvan, een klein deel daarvan, kunnen zij dan, als het ware, gebruiken, accepteren ze. Belangrijk, belangrijke deel natuurlijk, maar niet, niet alle. Veel, veel, nee, veel ze, en zeker um, het, het belangrijkste, het grootste onder, het grootste hoeveelheid van de voorschriften kennen ze. Christenen, ja. Maar zij ontvangen, zij um, ontvangen omringend licht van Yeshua. Dus erg zwakke licht, ja, zonder, die 613 voorschriften na te leven, de Torah na te leven. Maar dat is als het ware een, een voordeel ten opzichte van Joden, die Yeshua helemaal niet um, accepteren. En de Joden hebben voorsprong bij de niet-Joden, bij christenen. Dat wij zeggen, omdat zij de Torah kennen, zij kunnen opstegen. Um, daardoor met de kennis um, van de Torah tot het uh, niveau van als Moshe Rabbein. Maar het nadeel is dat zij Yeshua niet kennen. Daarom zeg ik, probeer in geen geval Yeshua na te doen. Want daaruit zal niets goeds, niets dat de moeite waard is bij jou komen. Zelfs in iemand die in Jeshua gelooft tot de dood. Dus werk aan je daden, in elke toestand, aan het bereken, met je eigen kracht, let op van het niveau, als Moshe Rabbein, en ga dan, le mala mia dad, boven jouw kennis, boven het verstand, Want de Torah is in feite kennis van de schepper. Geef je ziel dan zelfs hoger aan de algemene ketter, Yeshua, de ketter van de wereld, um, Absoluut. Eigenlijk, let me call it de ketter van de Ziran van de wereld, Absoluut. Duimelijk. Moshe kwam tot hoogma van de ze zeer pin van de wereld, het verder niet, en daarom zei hij, na mij komt een profeet, die, die moet je luisteren, die zal je brengen tot de ketter van de zeer pin van de wereld, het en dan zal je tot volmaaktheid komen, dan zal je in staat zijn, uiteindelijk, zoals Hashem, zoals de schepper zelf, geeft, in plaats van comedie spelen van het geven. Hierdoor zal je tot samenvloeien de wekoet in het ebreus, komen met de schep. Juister gezegd, uitgaande van de hele getal samenvloeien in de schep.